Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Er komt weinig terecht van de verplichte kennistest voor politieagenten, schrijft het AD. Minister van de Steur beloofde vorig jaar dat alle 65.000 agenten... jaarlijks de online test over wetskennis zouden doen. Maar in het eerste jaar gebeurde dat maar 11.000 keer. Volgens de politieacademie weten veel agenten niet dat de test er is... of ze hebben er geen tijd voor. In Italië wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden vanwege de aardbeving van afgelopen woensdag. De vlaggen op alle overheidsgebouwen hangen half stok en er zijn herdenkingsbijeenkomsten. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 281. De afgelopen dagen zijn in het midden van Italië meer dan duizend naschokken gevoeld tv leider Samson vindt dat hij in het begin van de kabinetsperiode te weinig aandacht heeft gehad voor zijn fractie. Ik heb de couveuse baby verwaarloosd, zegt hij in een interview met de NRC Handelsblad. Al zijn aandacht ging uit naar het kabinet Rutte 2 en daardoor heeft hij niet uit de fractie gehaald wat erin zat, zegt hij zelf. Na Prinsjesdag stelt Samson zich opnieuw kandidaat voor het lijsttrekkerschap.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 En dit weekend geldt in Deventer een noodverordening vanwege de voetbalwedstrijd van Ahead Eagles morgen tegen Ajax. Burgemeester Heidema zegt dat veel Ajax-supporters zonder kaartje naar Deventer willen komen en vreest ongeregeldheden. Ajax-fans zonder kaartje zijn daarom van twee uur vanmiddag tot zes uur morgenmiddag niet welkom in Deventer. Het weer nog, het is vandaag opnieuw zonnig... maar later op de dag kunnen er flinke regen en onweersbuien vallen. Het wordt 23 graden op de Wadden tot lokaal 33 graden in Limburg. Ook morgen is het warm met later op de dag opnieuw kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja...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 I am tired of the same old faces. Jawel, en die, al die oude, vertrouwen gezichten zitten hier gewoon weer achter de knop. Vorige week was het nou, een al beetje alweer, alweer, Vorige ja. week waren we er gewoon nee, niet. Nee, vorige daar. week waren we er niet. En die ja. week daarvoor zat ik samen met, met wie zat ik dan weer? Met Marcus of zat ik toen met Jolande? Nee, ja, niet met mij. Ja, Oké, okay, dus zat ik met Marcus. Nou ja, eindelijk is het team weer compleet. Hey hey! Yo! Woehoe. En daar zijn we ook blij mee natuurlijk. Het is een, uh, ja, ik heb afgelopen week vakantie gehad. Ik zat Eer? op een eiland. Ah. Uh, ja, van Crusoe, even idee. Oh, zonder eten en zo? Zonder eten hier ja, al, Echt, echt terug in internet. de basis, hè? Zand Nee, ja, ik had wel internet. Dus dat, ja, dat was wel oh, goed geregeld, okay, ja. En uh, de eerste twee dagen had je echt wel zoiets van... Uh, gaat het nog stof met regen, of niet? Oh. Of gaat het nog... Of blijft het regen de hele tijd? Oh, man, echt twee dagen lang heb ik in de regen gezeten. Echt, aan het einde van die twee dagen riepen we met z'n allen... Liepen we erbuiten, de, de, de dan gingen we staan. Toen dus zeiden we met z'n allen... Maybe we can dat we hebben met z'n allen geschreeuwd. En er stopt de regen! Wow. Stop de regen! <laughs> en toen gingen we met z'n allen door de modder heen baden, uh, modder, modder worstelen. Oh. En toen ging Jimi Hendrix gitaar spelen. Oh, nee, dat was Hoedstok. Nou, we sla ik helemaal door. Uh, maar goed, uiteindelijk werd het mooi weer. En ik heb genoten, moet ik zeggen. Uh, oh, ja. toch wel? Ja, ik moet wel zeggen dat zo'n eiland wel bevuild wordt, bevuild wordt met allemaal nieuwe fietsen. Je ziet overal nieuwe fietsen. Oh. Dus het, het, uh, het, het oude stijltje is een beetje verdwenen. Je ziet wel oude huizen, maar overal nieuwe fietsen. Maar welk eiland was het? Uh, Ameland. Ameland. Ameland? Ja. Maar ah. uh, uh, zitten daar nou ook oude mensen op? Nee, ja ook. ook. Maar Ameland ja. is ook een eiland waar geen auto's mogen, toch? Nee, dat is Vrijeland. Ah. Oh. Ameland mag ook, mogen wel auto's, maar ja, is meer mogelijk. Je moet wel iets van 100 euro betalen om die, jouw auto sowieso over te krijgen. Nou, dan denk je, dan huur ik wel een fiets. Dat is goedkoper. Oh, dat heb jij gedaan? Ja, dat heb ik gedaan. Oh, okay. Ik heb een fiets gehuurd. En uh, nog geen fiets met trapondersteuning. Dat zie je ook steeds vaker. Dat je denkt, jeetje ja, man, ben je al toe aan een trapondersteuning? Terwijl Ameland, dat reed je wel in een dag om overheen te fietsen, ja, hoor. Dat ja, dat Eén, echt niet. op de drie fietsen op het moment die verkocht wordt, is elektrisch. Ja, echt waar? Wat ja, maar het? we zijn ook ernstig echt. grijs in Nederland. Ja, nee, maar ook, ja. ook onder jeugd worden ze steeds vaker als alternatief op andere. Uh, alternatief voor scootertje. Ja, ja. maar. We uh, gaan toch een, Ik heb toch. Altijd, ik vind het er zo knullig uitzien. Van die mensen die dan bijna niet trappen. Ja. En dan. Ja. En dan, ja, altijd, projectielen zijn het vaak. Ja. Oh. En die Lieve mensen gevaar. hebben we nou een helmpje nodig. Want er schijnen weer helmpjes te komen ja? hier. Ja. Ook voor gewone fietsen. Maar ik vind die elektrische fietsen, die moeten een helmpje. Ja, ja, nee, dat sowieso. En ik, ja, af en toe zie ik ook van die buitenlanders. Het, het, misschien zijn het wel Duitsers of zoiets. Of uh, weet ik veel waar ze vandaan komen. en Die rijden ook op zo'n fiets met een helm. En dan hey, doen doe niet zo kinderachtig. Maar dan geven ze je toch een zwieper maken. maak je. Denk, oh, nou begrijp ik wel voor zo'n helm op. Ja, ja, ja, Echt Goed, Toepak leeft op de radio dat het met tieners uur slap gehouden, hier daar, ook wat muziek. Zoals hier namelijk. een van de eerste singles van uh, Ben Howard. Keep your head up. Uh, door, ja, een grote hit mee had En dit is The Bulls. We'll yeah. be Uh, ben Howard uh, en ja, dat heet Wolfs. Yeah, ja, precies, kijk ervoor uit. Ben weet niet of ze nog eens loslopen in Nederland. Of is het weer door een pol hier naartoe gebracht? Want dat uh, komt ook steeds vaker voor, geloof ik. Hè? Dat er gewoon een grapje wordt uitgehaald met ons. Dan denken we dat, we dat we echt weer een wild dier hebben rondlopen. Terwijl het gewoon hier een dood dier is neergelegd. Goed, Ben Howard is alweer in plaats, volgens mij. Van Jezus, vijf jaar, zes jaar geleden of zo. Keep Your head op, daar had hij grote hit mee. En dat was in 2011 alweer. Hè? Dat is vijf jaar geleden, dames en heren. Goed. En uh, verder uh, hebben we straks nog meer uh, plaatjes die over wolven gaan. Uh, wol, uh, wolven? Wolven? Wolven gaan. Dat is gewoon maar dat denk ik. Ja, ja. Wolven. Ja, wolven. Zo raar beest eigenlijk. Goed, het is zaterdagmorgen. Uh, dus, het is zonnig in Zandvoort. Kom deze kant op! En geniet van het weer. Nu het nog kan. En het uh, is dit weekend, geloof ik... Uh, uh, is het niet uh, ontzettende... Uh, wat heet het nou? Hittegolf? Goed nou, ik heb het idee dat het een beetje over begint te raken. Want afgelopen donderdag was het verschrikkelijk. Ja, het was echt verschurlig. En vrijdag gisteren, ik, van, nou, dan gingen we naar het strand zwemmen, nou, het was gewoon frisjes. Ja. Hey, het, het we hebben zou... gezwommen en er stond echt een fris windje. en het was, de, de temperatuur komt niet boven de 23 graden uit. Nee. Nee, de, de, de wind is gedraaid, waardoor er de, de een koude luchtstroom over het strand heen gaat. Maar plaatselijk: meer licht in Limburg en zo. Dat schijnt ja. ook Binnenland schijnen ze ook nog Nederland te noemen. Ja. Uh, daar, uh, daar is wel echt een uh, plaatselijke hittegolf. Oké, okay, ja. okay, maar niet aan de kust. Dus. Eigenlijk moeten we gewoon Limburg afstoten. Dan uh, hebben we een veel lagere gemiddelde temperatuur van Nederland. Oké, okay. ja, bereik het je daarmee? Het <laughs> maakt het makkelijker. Ja, het wordt maakt, maakt het gevoeld. Ja, dan, dan is het niet de hele tijd van. Oh, het is. Uh, ja, nee, het is uh, 33 graden. Terwijl dat waar, het in Limburg waar dan, is. Dan, ja. Ja, ja, dat is waar. Als je, als je geen zee hebt of geen, geen open water... dan gaat de temperatuur omhoog natuurlijk. Ook wat biologisch. Nou goed, wat is er afgelopen week allemaal gebeurd? Nou, echt heel veel gebeurd natuurlijk. Sowieso in de politiek is er weer uh, wat bezig. Pe Pechtel blijft zitten bij D66 natuurlijk. Ja. Nou, en uh, uh, Geert Wilders heeft ook een A4'tje uitge... Was dat een A4'tje of was het een half ja, A4'tje met uh, wat uh, puntjes? Denk ik een a 5 Een A5'tje misschien? <laughs> ja. wat, uh, tegen de islamatisering, tegen... Uh, weet je van wat hij tegen was. En, en de, de, de pensioenleegheid naar 65 ja, jaar. Ja, precies. Ook iets wat, wat... Daar wat, gaat die stemmen mee krijgen. Wat gewoon makkelijk kunnen dragen, makkelijk kunnen dat dragen. Dat lossen we gewoon wel op. En ook vandaag groot stuk in de krant, Zoals op de voorpagina. Rutte heeft alvast even sorry gezegd. En ook ah. voor de andere dingen die allemaal nog fout gaat zeggen natuurlijk. Hij zegt, we zeggen, ja, ik heb heel veel beloftes gedaan. Het is, is allemaal niet uitgekomen. Sorry daarvoor. Sorry dat ik beloftes heb gedaan. Heeft hij er ook al sorry voor gezegd. En nu zegt hij er weer. Maar hij zegt, ja, ik heb er gewoon zoveel zin in. Ik heb er eh, tijdens de vakantie over nagedacht. Ik blijf zitten. Ik ga nog een keer de kar van de VVD trekken. En nou, ik denk ook, hij kan het ook nog wel. We moeten stop, is stoppen ja? met het beloftes noemen. Want per definitie kun je ze niet waarmaken. Als jij de politiek ingaat... Ja. dan moet je gaan samenwerken met andere partijen. Moet je concessies doen. Dat kan niet anders. Nee. Je kan niet alles doordrukken wat je, wat je wil doen. Dus nee. het zijn gewoon standpunten... waar je heen wil werken. Waar jij voor wil staan. En ja, uiteindelijk moet je je gaan schipperen... Om, te, om, om ervoor te zorgen dat... Dat je bepaalde dingen die je heel belangrijk vindt... er wel doorheen krijgt. Ja. En dan de ander iets gunnen. Want anders ga je nergens komen. Anders krijg je een... een, een... Een, ja, zo'n PVV... Uh, ja, dat PVV, ding, stel ik maar me van. Dat, dat, ja, die gaan wel proberen alles er doorheen te drukken en niks uh, de kosten te doen. Ten koste van alles. Uh, Ten koste van alles. Want onze stemmers zijn niet zo slim, maar dat willen wel hun gelijk halen. Ja. Oh. Maar goed, er zijn wel een paar stomme beloftes geweest. Er ook geen geld naar Griekenland. Zegt daarover van, nou, dat, we, liever niet. We zijn of, tegen dat het gegeven wordt. Dan ja, het we zijn dat... tegen. Of uh, iedereen krijgt duizend euro. 1000 euro, toen ik het hoorde, doe even normaal man. 100 euro is al veel. Als je eerlijk in Nederland 100 euro geeft, 1000 euro terug. Kom ja. op. Dat waren echt hele fouten. Grote fouten. Dat soms worden twee. dingen gezegd die je echt nergens op slaat. Maar... maar goed, Toch. hebben we nog, hebben we nog een, een, een, een heel apart leuk berichtje of zo? Ja, ja, nou ja. We zo ontzettend warm. Ja? En nou is er dus een man uh, die, die studeert aan de Universiteit van Gent. En binnenkort hoef je geen zorgen meer te maken over de stinkende oksels van, uh, van jouw collega en zo. Ja, want uh, het is niet zo moeilijk. Want je moet gewoon okselbacteriën transplanteren van mensen die niet stinken naar mensen die wel stinken. En dat lijkt te werken. En na de transplantatie zijn mensen soms maandenlang hun stank kwijt. Ja, en zijn missie is dus om goede bacteriën in een busje te stoppen als ja? een soort deodorant. En uh, we zijn nog niet zo ver verwijderd, zegt hij. En hij zegt zelf: als jij last hebt van geurende oksels... en je broer niet, ja? dan kunnen we zijn bacteriën overzetten naar jouw oksel. En krijg je eerst moet degene die uh, de stinkt wel heel grondig was... en dan wordt hij dan ook nog even goed gewassen door die Chris. En daarna krijg je vier weken lang een zalfje mee... dat je in je oksel smeert... En je broer moet zich dan vier dagen niet wassen zodat er die goede bacteriën naar hem overgezet worden. Oké. Okay. Met, me. met een wattenstaafje. Dus, uh, het lijkt me echt een hele als... leuke activiteit dit samen met je broer te doen. Ja, nou, het lijkt me ook heel goor als dokter zijn. Dat je dan inderdaad, vindt, nou ja, inderdaad, u stinkt wel heel erg. Maar ik bedoel, met ja, nee, ja, wie bepaalt wie niet stinkt dan? Straks rijd ik ook naar iemand die gaat, dat had ik niet meer. Ja, dus jij, die stinkt niet, lucht. vinden wij. Nee, nee, nee, maar die bacteriën die bepalen hoe erg je stinkt. En dat ligt ook aan je eten natuurlijk. Hoe erg ik was het zeggen, ik? Ik, ja. ik heb een paar uh, vri vriendinnen... of vrienden die, die eten allerlei dingen. Dat ik denk, ja, vind je gek dat je zo sterk ruikt. Man, erg. Je stond over <laughs> kruiden in. En je denkt, van, ja, daardoor ga je ook sterk ruiken. Logisch. Ja, zeker. Ja, zeker. Als er een beetje maar zwijt komt. Als ik het goed begrijp, gaan we dus straks uh. gewoon... koelt onder onze opgespuiten. Ja, misschien wel. Ja, ja dat is een idee. Jacoult. Nou, ja. ja, goede bacteriën. Dus, uh... Lek, lekker zoet ook. <laughs> ja, maar ja, je kijkt hetzelfde. Dat, dat, dat gebeurt ook met mensen die heel veel last van hun darmen hebben. Dat ze... Soms ook een, mm -hmm. een beetje poep van een ander in de ja. darm ingespoten wordt. Waardoor die bacteriën de hele boel weer op orde ik krijgen. Het is ooit begonnen bij koeien in Australië, heb ik ooit gelezen of gehoord van een vriend van mij, die heeft het ook gehad. De, de, de, de darmziekte. Die heeft er ook poep gekregen. Van een koe? Van de ene koe naar de andere koe, heeft een boer gedaan. Okay. En toen werd de ene koe niet minder ziek, want die kreeg uh, koe, uh, poep getransplanteerd van die andere koe in zijn... Ja. Uh, nou goed, en de vliegman heeft dat natuurlijk ook gedaan. Die ja. heeft een uh, poepdonor uh, gevraagd via het ziekenhuis. En het ziekenhuis wilde er niet voor garant voor staan. En die zegt, we werken hier wel mee, maar wat er uitkomt, komt eruit. Wij zijn er niet verantwoordelijk voor. En toen heeft hij zeg maar regelmatig poep van iemand anders bij hem zelf nou, binnengebracht... En dat werkt hem. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, dus, hij is een le lekker klusje van Kitoch. Lekker ding. You know, Heerlijk klusje. En goedemorgen. <laughs> Natieke idee. Ben je klaar voor het toepanglijf? I am explosive and volatile. I'm on the turn. It's time to squirm a bite into the hole. Mijn cage is No. TFM. Een ambulance. Ja, al die beelden die dan weer op het netvlies komen. En dan soms hoor je weer van die wetenschappers. Zich, nou, het is eigenlijk nog, qua oorlog is het allemaal best wel rustig hoor. Als we naar de cijfers kijken en uh, als we kijken hoeveel de slachtoffers vallen. Is het allemaal echt heel rustig. Doen we het hartstikke goed. En dan zie je hier bijvoorbeeld twee broertjes. Gisteren zag ik dat in een van de televisieprogramma's. Die hoorden dan uit het oorlogsgebied. Die hoorden dan dat hun broer was overleden. En dan zie je een reactie. Eerder zagen we natuurlijk al een jochie zitten die gewond was. Onder het stof en dan bloed op zijn hoofd. Die, ja die beelden die komen snoeihard binnen. Ik denk wat de fuck, man. Ja, we zijn wij gewoon mee de op de, bezig? Die jongen met dat rode pakje aan en die dan in de ambulance neergezet wordt. Is een heel klein. Uh, dat, dat, ik heb hem alleen op een stoel klein gezien. Kientje. Ja, Ja, heb je in de ambulance ja, neergezet. Dat is hetzelfde. Dan dan ja, ik. Nou, goed om maar even bij de volgende plaat aan te sluiten. Ja, he, ambulance. Shop. En uh, ja, ja, het wordt het ook door uh, weerszijde partijen. Wordt dat elke keer op de media geplaatst. Want waar zijn jullie dan bezig? Kijk, dit is ons slachtoffer. Kinderen zijn gewoon een slachtoffer en ja. je hoopt dat ze daarna gaan denken. En de andere kant doet het natuurlijk ook. Ja, dat is ook hartstikke om dat te doen, in de hoop dat we alle twee tot één keer komen. He? Ik probeer, pas geleden probeer ik te snappen van die Koerden. Koerden en die, die Koerdistan die ze willen. En dan uh, uh, dat uh, IS dat ze proberen te bestrijden. En Syrië. En ach man, het is echt fucking moeilijk gewoon. Ik ben echt gestopt gewoon. Nou goed, ik was al bezig reden met de joden waarvoor de joden die staat wilden. En dat doorgedrukt hebben. En dacht, joh, nou ja, ik, uh, het is echt, uh, dat gaat ook zo ver terug. En ja. iedereen lijkt het ook wel mee te slepen. Verbrand het achter je. Je hebt hier de mensen om je heen. Leef samen in plaats van dat weet je... Ja, ik wil iets. Ik wil iets. Mijn voorvader wilde dat ook en ik moet het ook. Ik blijf Yo. het willen. Ik blijf het willen. Ik heb er recht op. Hoezo heb je er recht op? Hou eens op. Kleef met je mensen om je heen. Naasten. Daar moet je mee verder. Kijk. Nou, kijk het is uh, zaterdagmorgen, maar het lijkt zondagochtend al. Zo, meneer Grenda, het is ja. aanwezig. Ja. <laughs> Heerlijk. Ik vind het echt... Uh, van... uh, ook dat is gebeurd voor volk en vaderland. Ja, dat zal allemaal wel. Ja. Goed. Uh, ja. Ja, het, gro het grootste nieuws is natuurlijk wel Proxima B. Ja, ah, Proxima B. Die heeft er niet van gehoord. Nou ja, uh, weet ik niet, Jolanda, had je er wel eens van gehoord? Ik heb er wel van gehoord, maar ja? ik, ik, de naam was, was me niet bij verhangen, moet ik eerlijk zeggen. Oké, okay, nou, Proxima is natuurlijk de planeet. En Proxima B is. Of nee, is de zon. Dat is de, de kleine dwerg. En uh, Proxima B is dan. Ja, B. Dus, ik klinkt dus is, als een baai, weet je ja, wel? Van, als, ja, we gaan naar Chicago ja. B, weet je ja. wel? Of, ja. of een B-productje, denk nou, ik daar. Ik heb ook nog Proxima B. Ja, ja, je kan het nemen, Proxima B. Ik heb hier ook Proxima ja. gewoon. Maar, goed, maar het is maar, een planeet. Het is een planeet en we zouden erop kunnen leven. Ja. Ja. En hij, hij, het is maar een klein, uh, klein, klein reisje. Het is maar vier, uh, vier lichtjaar. Dus, uh, ja, ja, als we het vergelijken met de rest van de sterren... hoe ver die wegstaan op planeet... is het echt ijzerlijk dichtbij ook, hè? Ja, het is, het is heel wonderbaarlijk. Want zeg maar, je hebt ons zonnestelsel. En dit is eigenlijk het, het, de buurjongen van het zonnestelsel. Dus uh, ja, het is eigenlijk uh, ja, relatief... Uh, ja, en die warpdrijf, die, warp die jij nog steeds aan het knutselen ja? bent. Wanneer is nu nou ja, klaar? Want dan kunnen we binnen... Ja, ik, ik, ik ben nog steeds een beetje op zoek naar die, die, die duistere materie. Oké. Okay. Uh, dark Matter. Dark ik, matter. Ik, heb, ik, heb het, ik heb het nog niet gevonden. Het, uh... Nee, nou ja, het, het schijnt wel, dat lees je dan nou overal. Over tien jaar zijn we ver met, uh, met de snelheid in de ruimte. Dan zouden we zeg maar binnen dertig jaar ernaartoe kunnen vliegen. En dan zou daar, zeg maar, pioniers naartoe kunnen... zoals ze nu al bezig zijn met Mars Mission of Mission Mars. Dat mensen daar ook gaan leven. Maar op deze planeet schijnt het veel beter te verdoeven zijn. Beter dan Mars. Ja, sowieso. Want er, er, er is waarschijnlijk water aanwezig. Ja. En uh, de temperatuur is een stuk beter. En ja, eigenlijk is alles daar beter. Maar het mag is wel... Het is alleen dat... nog even de vraag of er een atmosfeer is. Ja, nou ja, ik vind het wel maff dat ze dat dan meten. Aan de hand van, ze hebben die Proxima, die ster... Die hebben ze dus in beeld gehad, en dan komt er iets voorbij draaien. Hé, er komt iets voorbij. Had je dat eerder gezien? Nee, nog nooit eerder gezien. Hé, hey, die is veel een stuk koeler. En dan ik, oh ja, die is net zo warm als de aarde. Daar aan de hand beter zit. Dat vind ik ah echt ja, zo knap. Het is beter ja. dat die tussen de uh, min 33 en plus 33 graden ongeveer is. Kijk, nou dat is uh, ja. plus goed. Uh, toevallig heb ik van de week een film gezien die heette uh, Europe. Uh, een mission of zo. Yeah. Uh, maar dat ging dus over een vliegtuig. of een, een, een space gebeuren die daarheen ging met z'n zes. Oké. Okay. Ook al planeten was misschien wel wat. En op het eind blijkt dat het inderdaad wel wat was. Maar het was wel fataal. Maar ze hadden nogal oh, ja. wat banden met de aarde. waardoor ze het dus toch wel ja. in ander konden zien. En dat was toch. En dan denk ik van. Oh, wow. Ah, het moet je? ook allemaal wel spannend zijn. Ja, hè? Als ja, het ja. eenzellig materiaal is. Ja, ah, labaard. Dat vind je wel maar niet interessant. Nee, dat is moet... wel iets nou, dat, dat is juist heel interessant. Ja, daar begint het. Ja. Maar ja, we willen toch eigenlijk iets wat, wat ons verder helpt of uh, misschien toch iets wat ons overkomt. Dat je denkt, what the fuck, daar hadden we op zitten wachten in paar van materie. Echt saai. Echt saai. Oh. Ik wil een beetje levend berouwen rijden. we hebben al oorlogen genoeg. Oh, yeah. Goed, mm. ga het nog even, want die is leeft op de radio. Oeh, ah, oh. Working a Coal Mine, daar lijkt het op, maar dat is het dus niet hè. Something to believe in, oh, daar hadden we het net toch over, oh, dat hoeft bot. helemaal niet. Geloof in jezelf.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 Waar ik aan kan geloven. Kijk in de spiegel. Kijk jezelf recht aan. Daar ga ik in geloven. Ik had toch die opleiding tot priester moeten doen. Zo. Misschien is dat een uh, betere carrière geweest. Ja, dat klinkt als mental coach meer. Wat je nu zegt. Oké, okay, mental... oh, ik... ja, ja, mental, mental coach. coach. Iedereen moet er een mental coach jongens. Laat die kerk maar even links liggen. Dat is helemaal nergens goed voor. Goed, het is uh, tijd voor de Zandvoortse berichten. Oh ja, Zandvoortse berichten. Precies, kijk wat er allemaal gebeurd is. En allemaal goede berichten. Vertel. Nou? Oh, nou ja, oh, ik dus wil al speel. beginnen hoor. Nee, ja, nee, nee, nee, nee, zeker. Het is dus, uh, komende zondag, het is dus de hele week al stralend weer. Ja. En dat is natuurlijk wel toestand hè, in Frankrijk over die mevrouw en die uh, burkini. Ja. Maar uh, iedereen wordt nu opgeroepen in Zandvoort om naar het strand te komen... in de kleding van zijn en <lacht> haar keuze op zondag. Dus je kan in een legging, lange mouwen, sjaal, burkini, bikini, wetsuit. kijk maar wat je aan wil. En aanwezig kunnen gebruikmaken van de bekende feministische slogan... Mijn lijf, mijn... Of our body is our choice. En van slogans als islamofobie is geen vrijheid. En de exacte locatie is morgen dus om 1 uur bij Strandpavillon Brussel aan Zee, Boulevard van uur 14. En op dezelfde dag en tijd is er een vergelijkbaar protest in Scheveningen. Oké, ik vind het wel een goede zaak. Het is echt belachelijk dat ze dat gaan verbieden. Ik zeg echt, hou op jongens. Wat je aan wil trekken, trek je gewoon uit. Of trek je aan. Of wat je uit wil trekken, trek je uit. het kan ook allemaal. Goed, minder oh. overlast in het uitgaansgebied... naar het oprichten van werkgroep Haltestraat. Oh, Echt bijzonder project. dat uh, Oh nee, hou even alles aan hier. Sorry. Oh, je, hier je mag je het niet wat, uit doen. Je zegt alles wat ik uit wil trekken, moet ik uittrekken. Op het strand. oh <laughs> Maar op het strand wel en hier niet. <laughs> nah, vier, Begin dit jaar werd de werkgroep Haltestraat in de omgeving opgericht. Vanwege de uh, vele overlast uh, van het uitgaanspubliek. Uh, de werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners, horeca politie en de gemeente. Ze uh, zijn bij elkaar gekomen. Ik zie onder andere uh, bekende. Ik zie nog iemand. Uh, wie zie ik erbij zitten daar? Ja, die ken ik volgens mij wel. Hier volgens mij ook voor de radio iets gedaan, Maar goed, ze hebben samengewerkt. En ze zijn tot mooie resultaten gekomen. In het begin. Wim Sonneveld Of Zonnefeldt ziek erbij zitten. Ben. Ben Sonneveld. Niet Wim, Wim is er al niet meer. Maar goed, Ben Sonneveld ziek erbij zitten. Die had in het begin al wel zoiets van. Ah, gaat dat allemaal werken? Weet je wel. Het overleggen, overleggen, weet je wel. Maar ze zijn echt wel heel creatief bezig geweest. Als bijvoorbeeld uit een. Um, uh, zomerhuisje, uh, van het terrein af, uh, grote groepen uh, de, de stad ingaan. Wordt dat gemeld via de politie. En dan worden die mensen zelfs op de, de straat aangesproken. zo van, jullie krijgen twee waarschuwing. Of één waarschuwing bij de tweede keer worden jullie verzorgd weg te gaan. Want uh, ja, wij pakken hier hard op. Hard, we treden hard op. En dat hebben ze een paar keer gedaan. En het werkt erg goed. En ook als je zeg maar een uh, foute klant, één uh, horeca uh, de gelegenheid wordt uitgegooid. Dan wordt de ander gewaarschuwd. Ja. Ja, dat hij ja. niet binnen wordt gelaten. Dus ik vind dat uh, goed bezig. Goed. Waarschijnlijk ook een grote groepsapp voor. Uh, voor uh, ja, de, de die de die mobiele uh, telefoon apps ja, oh. hebben ervoor alles. Goed, vertel verder. Ja, en er wilde achtervolging in de nacht van uh, zondag op maandag. Um, ja, de politie die, uh, had uh, alcoholcontrole. Er um, reed een auto naar binnen. Nou, papieren werden, werden gecontroleerd. En die bleken niet helemaal te kloppen. Nee? Vervolgens. Uh, uh, gaf de de BMW-bestuurder gaf uh, flink gas, die uh, dook een woonwijk in, nou, de politie meteen met uh, groot materieel uh, uitgerukt en uh, um, ja, ze waren hem eventjes kwijt, maar vervolgens uh, zagen ze hem toch weer rijden met hoge snelheid richting Zandvoort. Nou is dat natuurlijk ook als je wordt achtervolgd niet de mest handige plek om heen te rijden, Zandvoort. Nee. Want je hebt twee uitgangen, zeg maar. Ja, precies. Ja. Die dus en die vast en dan uh, en uiteindelijk. Uh, uiteindelijk uh, hebben ze de auto uh, ze, uh, gevonden zonder bestuurder. Ja en die is meegenomen voor onderzoek en uh, ja waarschijnlijk uh, in ieder geval de kentekenplaat zijn gestolen. Okay. Maar de, uh, de auto, auto waarschijnlijk, waarschijnlijk ook. ook. Ja, ja dat zit er helemaal dik in. Ja is, goed. Ja. Andere berichten. Jurandu. Ja de Stichting Verzet Windmolens heeft toestemming en medewerking gekregen van de gemeente Zandvoort. ...om op de dag dat in Katwijk ook zo'n paal staat... Op de ja, ja, ja, ja. Uh, ...uit protest tegen het te besluit om, uh, om die windturbines te plaatsen... ...om, de, om, om de in die tijd een stand op de boulevard de Favosje te plaatsen. En De Paal, heet die tent blijkbaar, is het protestmiddel geworden... ...om minister Kamp van Economische Zaken op andere gedachten te brengen... ...en om nieuwe en hogere windmolens verder op zee te bouwen. De, de, de, de, de, de, de, die paal is tussen de creatie van Huigmolen naar Senior, van Talassa... ...en uh, Esther Jansen van Verzet Windmolen, zo heet dus die uh, club... Je geeft de tekst en uitleg. En uh, ja, de stand staat er dit hele weekend. Je kunt daar ook, als je dus er langs komt, nog even de petitie ondertekenen. En een uh, aantal kamerleden en organisaties hebben het plan... ...Imuiden Ver al omarmd. En nu nog de minister overtuigen. Oké, okay. dus, uh, hey, maar zijn ze niet al aan het bouwen? Ja, jongen, er staan al een hele zooi. Echt wel. Het is en wel en een wat beetje... ik wel hoorde, dat is ja. ik wel apart. Want als jij hier op het strand zit je, je ziet die windmolens... Dan denk je van, nou nou, maar het schijnt dat die windmolens dezelfde zijn die ze vanaf, uh, vanaf Noordwijk zien. Omdat het een beetje in een glooiende bocht oh, zit. Oh, oké. Okay. Dus dan zitten wij, denken wij allemaal van, zijn er toch veel? Daar staan ze ook al. Nee, ze zijn Maar het wat zijn dezelfde. Oké. Dat is weten. Ik er helemaal blijf... er niet Zijn er twee? En die kijk je van vijf kanten bekijk je. Ja, dat zijn er tien. zijn er tien. Ik, ik blijf er nog steeds bij. <laughs> Zandvoort moet gewoon uh, het. Windmolenpark, Windmolenpark worden. Ja. Centrum van de Episcopie. Windmolenpark, uh, Zandwoorden. Sorry. Ja, ja, dat we hier gewoon alles. iedereen gewoon zijn eigen energie opwekt. en moet ja. gewoon. Je moet, het, je moet het een uniek selling point maken in plaats ja. van alleen ja. maar de tegen ja, Wat dat, ik nog gehoord heb. Ja? Uh, dat het schijnt dat er zo'n enorme pot met geld voor uh, uh, extra energie. En, en daar worden die windmolens naar gedaan. Maar ja. als uh, iemand zei: ik weet niet of het waar is. maar als al het geld gebruikt zou worden om in heel Nederland gewoon de daken met zonnecollectoren uh, erop te maken. Dat dan gewoon iedereen genoeg heeft. En, uh, en, en dat kan, daar kan het allemaal van bekostig worden. Dat iedereen ja, een op heeft. Ja, er is heel veel subsidie voor windmolens. En ja, sommige je... windmolens worden afgebroken. Afgebroken, ja. En dan, weer een, dan krijgen ze weer opnieuw subsidie voor een nieuwe windmolen. En die andere windmolen worden dan ja, verscheept. verscheept. Nee, die worden dan verscheept. Die worden soms weer verkocht. En oh. dan denk ik, ja, voor mij is dat niet allemaal echt energiezuinig, hoor. Om zo'n windmolen dan weer af te breken. Om dan krijg je subsidie voor een nieuwe... Maar goed, ja. ja, die subsidie moet er wel heel erg van af. Maar goed, het, met zonnecollectoren gaat het ook steeds minder worden. Maar ja, iedereen moet. Eigenlijk basis moet elk huis worden uitgerust met zonnecollectoren. Gewoon klaar. Ja, Wat zit op je dak? Niks, geen dakpannen meer. Nee, gewoon het waar die collectoren uh, ja. in zitten. Bij twee draadjes aan sluiten, klaar. Kom stroom af. Maar ja, geld. Geld, precies. Dus net ja. als de, de benzine- en oliemaatschappijen. Uh, ja. Toestand allemaal. Goed, tot zover de Zandsportse berichten straks. Veel meer! Eerst even een leuk vrolijk plaatje. Oh, het wordt warm vandaag. Oh, het lijkt wel of ik koorts heb. Fever. Roosevelt. Leuk jaren tachtig soundje. Hele cd'tjes. Leuk. Echt vol met uh, het is het leuke soundjes. De wilde gitaar heb je nergens meer gewoon, echt. Ik moet echt zoeken naar een plaat met de gitaar, gewoon. Dus gewoon allemaal synthesizers. En ik moet zeggen... Ah, oh, nostalgie, Ach, oh, vroeger was alles veel beter, alles was veel zachter ook. gewoon. Er waren ook nog banen, oh, het was allemaal zo leuk, gewoon... Precies, start, ik ben er ook meteen in jaren tachtig, achtergrondmuziekje. Dit was Fever van Roosevelt. En kijk, dat is leuk. De monitors zijn hier verwisseld. Want namelijk op de rechter monitor hadden geen beeld. En nu heb ik op de linker monitor wat normaal op de rechter monitor te zien was. Oh, hey. Hey, dat dus oh, is toch kan eens dit En dan wordt, kan ik een dit... beetje van tevoren inlezen wat je allemaal... Oh shit, op de radio gooit. Oh. Dan kan ik uh, op tijd Het inschrijven je van, uh, je houdt, je. dat je denkt van... Dat gaan we niet doen. En dat is echt fout. Dat doen we niet. Wegwezen. Maar ja. goed. Goed, toebak leeft kwart voor negen vanuit zonnig Zandvoort. Ik zie vandaag wel alle vlaggen weer hangen. En eh, ik weet niet precies wat gaat, wat, wat, gaat er nog iets gebeuren. Want de vlaggen hangen weer dit. De boys zijn back, back in town, zie ik overal hangen. Is er nog iets te doen op Park Zandvoort? Ik heb geen idee. Ja, dat zou best kunnen. Okay. Ik ga zo even kijken. Ga zo maar eens even kijken of, dat, uh, of er iets te doen is of uh, is er niets te doen. Het zou kunnen. Goed, ik zie wel wat auto's op uh, trailers. Uh, Voorbij gaan. Goed. Marcus, kijk je uh, naar het beeldscherm kijken? Ze. Wat de fuck is dit nou weer voor raas? Echt fucking bizar. Vertel. Is ja, het even uh, over de, de, techniek? De, de, de, de, nee, even een uh, niet technisch verhaaltje. Oké. Okay. Uh, de politie Gelderdorp. Uh, die uh, die, die, die dachten. Uh, Hé, hey, bij de McDonald's uh, treffen we hen aan. Ja? Maar het bleken borrelnootjes te zijn. Borrelnootjes? Ja, uh, er was. Uh, was uh, oh. Hoe heet het? Er uh, uh, was een agent die. Uh, uh, Um, die, die een groepje jongeren zag zitten. Yeah. En uh, ja, die hadden van allerlei uh, uh, bolletjes op tafel liggen. <laughs> okay. En die dachten ja. dat ze uh, uh, in hennep aan het, uh, aan het handelen waren. Dus die grepen in. Die dachten echt, toen... we gaan even snoeihard optreden. Gelijk tegen de muur met die gasten. Echt, de denk. Ja, daar ja, komen ze ook. Ja, hebben... Echt ja, hebben... onzingeld. Hebben... Ho, ho, ho. Het zijn een gek. <laughs> Dus ja dat, uh, oh. ja. ja, dat dus. Ja, dat is. Nee, oké, okay. ja. dus, uh, het is duidelijk. Het zou je maar Het zijn wel hele uh, grote bordennootjes dan, nee? Nee, no? het zijn nootjes van een McFlurry of zo. Zo'n zo klein zakje, die krijg je dan en dan kan je over je McFlurry heen doen. <laughs> okay. Dus het is van hele kleine. Oh, ik zie het Oh, oh het was zo'n zakje. Ja, oké. Okay. Ah, en en zakjes, uh. ja, die lijken natuurlijk. Uh, dat je, ja, als ik zo'n zakje. De, soms, op een gegeven moment zag ik door mijn straat zo'n heel spoor liggen. Ik denk, hoezo? Uh, is er iemand aan het spoor zoeken of zo? Je dacht, maar oh, wij... dat komt er niet achter in mijn tuin uit, nee, Oh, what the fuck. Not maar dat... in my backyard. No, ja. En niet dan stond zo. je zoon, stond daar allerlei dingen te planten. <laughs> niet waar. Goed, oh. uh, goed. Vertel, wat zijn er nog meer voor uh, Appa? Ik zie de politie in op zitten. nootjes. Oh, die heb ja, jij... Dat die is komt... deze. Ja, ik, le ik lees dan even mee. Ja, lees dan even mee. Ja, nee, uh, ik word gewoon al... gecontroleerd. Nee hoor, dat valt wel mee, dat valt wel mee. Ik, uh, ik zag wel een plaatje over dat, uh, over het, het stranden van de, Frankrijk, waar het eerder over de, de Burkini. Ja. En uh, dat er een Nazi-agent hadden ze ernaast geplakt, de soort. Daar oh, lijkt oh, het dat een dat beetje op. Oh, ja, daar ja. leek het een beetje op. Je denkt, ja, daar gaat ook een beetje die kant op. Echt ook paniekvoetbal daar in Frankrijk, dat is ook al. Okay. Ja, ja. echt nu, paniekvoetbal. We, nu, nu waren de vragen van, ja, waarom is er wel een Burka-verbod in Frankrijk ja. en mag een Burkini-verbod niet? Nee. En um, um, Nee, borka hoofddoekjesverbod. Ja, hoofddoekjes. Maar dat, dat, dat, dat heeft te maken met dat ze daar de regel hebben... dat school en kerk ja, gescheiden. gescheiden moeten zijn. Ja, dus ja. dat geldt ook voor moslims. Ja, maar ja, goed, op het strand. Ja, op het strand mag je zelf aan betalen wat je aan hebt nou, gewoon. Ik, ik, ik vind mensen die met schoenen op het strand lopen... Oh ja, en, dat kan ah. en ook met winterjassen aan. En je denkt, joh, blijf dan even van het strand af... als je ja. winterjas aanhaalt. Gek. Nee, ook vind ik het maar. Dus ik snap best wel, er is paniek in Frankrijk... En uh, ja, dan, dan denk je van, oh, wat, zijn ze, wat zijn ze van plan? Wat hebben ze allemaal in die ja. boekje hangen? Ja, die dat, dat is het. Kijk, als je inderdaad de ogen alleen kan zien en meer niet... dan kan daar inderdaad een terrorist met een heel arsenaal aan wapens onder zitten. Ja. Maar kijk, als het, gewoon, het was gewoon een dame. Je zag dat het een dame was en het was helemaal niet groot. En je zag gewoon een gezicht volgens mij. Ja. Ik, zo zag. ik denk van, joh, maar la, ik, laat het lekker zitten. Ja goed, dus ze denken dat die vrouw er onderdrukt wordt en dat die vrouw tegen haar zin in zo'n pak wordt gehesen... en die gaan er tegen haar zin op het strand liggen... Eh, om een, een, een punt te maken van... wij zijn, er goed, wij zijn voor dit geloof Ja, nou, Ik is denk onzin dat die vrouwen ook zijn voor nee. hun mannen... want ze mogen gewoon anders de straat niet Ja, nou, En nu mogen ze op het strand. Dus eigenlijk is dat, dat zal een stuk uh, meer vrijheid krijgen. Ja, maar wel een gebrek aan vitamine D gelijk. Hè? Precies. Want je hebt veel goed te weinig hier. exposed huid. Goed, uh, met je gezicht in de zon... misschien kan je het toch compenseren. Dat zou zo allemaal kunnen. Oké, okay, nou, Group Love is een band... Echt een goede naam ook, hè? Group Love. Ja. Echt uit nou, de jaren zeventig denk ik dan weer. We're back in business. Nothing but a devil's dance. Trying to keep saying I feel okay Telling myself this now for days Mean man, machine man I've been nothing but a puppet's hand But nothing ever comes without a chance Jaren zeventig groep. Group Love. Gebeurt dat nog? Ja, ik weet het niet. Ik ga me niet meer bezig. Maar goed, dit is een nieuw plaatje. Die heet Welcome to your life. Je wordt zo wakker. Je snapt je bed uit. Ah, dit is mijn leven. Ik ga het helemaal maken vandaag. Ik heb voor alle mogelijkheden. Zo moet je het zien. Elke dag weer nieuwe kansen. Het is acht minuten voor negen. Het is vandaag 27 augustus. We kijken straks wat er allemaal gebeurt door de jaren heen op deze datum. En onder andere is vandaag de sterfdag van Brian Epstein. En Brian Epstein was de, de manager van de Beatles. Zijn vader had de platenzaak geopend. Uh, Northern England Music Store. En toen zijn vader een tweede zaak opende in Liverpool. Kreeg Brian daar de verantwoordelijkheid over. Hij mocht alles regelen voor die zaak. En een gegeven moment ging hij vlakbij in een Cavern Club. Ging hij kijken naar een beentje. Dat wat later werd dat de Beatles. En die waren echt grof. Die waren echt, echt bizar op het toneel. Speelden daar uren achter elkaar muziek. En uh, niet eigen muziek, maar ook uh, covers vaak. En dat waren dus de Beatles, hij werd gegrepen door hun. Uh, later hoorde hij ook nog het plaatje My Bonnie van de Beatles. dacht hij: van, Ik moet die band gaan managen. En die heeft dus gezorgd voor het kapsel. Voor ook voor hoe ze het uitzagen. dat ze zich moesten gedragen. En uiteindelijk heeft hij hun zeg maar, de wereld ingezet. En daardoor zijn ze groot geworden. En helaas, in 1967 is hij uh, over te overlijden. Dus. Oh, yeah. En uh, waarschijnlijk overdosis uh, slaappillen. Uh, drugs. Ik denk ook dat hij moeilijkheden had met, het, uh, met zijn homoseksualiteit. Hij wilde daar niet voor uitkomen. Er zijn ook verhalen dat hij een relatie heeft gehad met John Lennon. In, ja. Vooral in de beginperiode. Maar uh, dat is altijd een beetje ontkend. Maar goed, uh, uiteindelijk is hij dus uh, ja, overleden. En uh, da vanaf dat moment zijn de Beatles eigenlijk een beetje spoorloos geraak uh, geraakt. En in 1969 hebben ze natuurlijk eigenlijk een beetje afscheid genomen. Maar goed, oh. Brian Epstein heeft wel een duidelijk stempel gedrukt op de Beatles. En ook gezorgd voor de sound. Samen met uh, uh, Martin, uh, weet ik weer, uh, die pas geleden overleden is de producent... Ja, precies. Wat was mijn voornaam ook weer? Maar goed. Uh, ja, Mr. Martin. Hè? Mr. Martin. Ja, precies. ze moesten hem ook aanspreken, denk ik. Ja, Oké, okay, denk ik wel. Goed. We uh, het over even over Brian Epstein, uh, ja. die vandaag overleden is in 1967. En dan even wat over sportiviteit hebben. Want het voetbalseizoen is natuurlijk weer begonnen. Ja. En uh, de KNVB die roept nu voetbalclubs op om uh, spreeuwen rondom het speelveld te laten nestelen. Want uh, spreeuwen? de vogels die zijn een uit, uh, uitstekend natuurlijk bestrijdingsmiddel tegen larven die het gras opvreten. Okay. En de, de, de zijn ook, die namen vind ik ook geweldig. Het zijn engerlingen en smelten. Ik vind het net alsof dit uit Harry Potter komt. Oh, een engerling. Oh, een smelt. <laughs> ja. dat, dat zijn dus larven van een kever, die ja. engerlingen. Ja. En die, uh, oh nee, hier staat weer een melten. Net stond een smelt. Een e melten ja. zijn de larven van een langpootmug. En die voeden zich dus met het groen van het gras. En spreeuwen die vinden die larven allemaal heel erg lekker. En uh, dus als je dus de spreeuwenkast bij de velden gaat plaatsen... dan kunnen die vogels dus worden ingezet bij de bestrijding daarvan... En ze broeien toch wel twee maal per jaar. Nou ja, dat zijn die grote zwermen. Hè? Dan krijgen ze een vliegles. Oh, ja. <laughs> en per keer krijgen ze gewoon vier tot zeven jongen. Dus dat wordt dan weer een plaag. Dan moeten we iets hebben om de spreeuwen. Ik, nou ja, ik weet het nog niet helemaal hoe dat allemaal gaat. Ik heb toch altijd met, met spreeuwen een bepaald soort ideeën in mijn hoofd. Dat is misschien altijd weer die beurs van de Alfred Hitchcock. Nou. Dus toch toch blijft bij de beurt van, van vogels. Maar uh, het kan hem uh, heel Vooral, hey. Het heeft ook te maken met die spreeuwen die wij in. Uh, in noem je dat? In uh, uh, maar heel veel hebben. Trouwens, hier in de San Diego. Ja, heb je, je ziet zelf van die hele grote zwermen. Ja. Dat de lucht zwart wordt gewoon. Ik vind, dat zo ja. Ik vind het zo'n gaaf gezicht. Het is wel een gaaf gezicht, maar Dit, dit maar ja. kan dus gestimuleerd worden door dus deze oproep van de KNVB. En er zijn dus al een aantal grote golfbanen. En daar zijn al die nestelkasten al gezet. En die hebben echt wel succes. Ja, want die golfbanen wil je ook niet al die, nee. uh, al die Engerlingen en E-melten hebben, Goh. of smelten. Nee, het, sta, het, staat, het staat wel uh, serieus in je. Um, uh, ja? in de, je moet zo'n heel boek met regels lezen, ja? of leren ja? eigenlijk. En daar staan dus echt regels in. Als een kraai met je bal er vandoor gaat. Met je ballen van vandoor wat, gaat? Met je, wat moet je dan doen? Met, wacht even, wat? welke bal heb jij in met... je gedachten nu? Want ik bedoel, een grote golf. krijgt. De, de golfbal. Oh goed, oké. Okay. We zeggen, een hele grote bal krijgt hij niet mee. En die bal nee. van mij krijgt hij ook niet, want ik heb mijn broek aan. Ja, goed zo. Goed. Nou, eh... Uh... Dus als je zeg maar de golfcursus, dan ja, krijg je dat dan, erbij. Nou, tegenwoordig is het een wat, wat, als... wat beknoptere variant. van. Uh, maar vroeger moest je echt zo'n dik regelboek lezen. En als een kraai met je bal ervandoor gaat, moet je hem verder spelen waar de kraai hem neerlegt. Okay. Oh, leuk. leuk. Dus als jij een kraai, een robotkraai hebt, dan kan je zorgen dat hij hem eigenlijk al bij het putje neerlegt. Nee, dat, dat is gewoon vals spelen. Ja, maar dat weet je dan niet. Ja, dus dan gewoon, het hem op de afstand, hij met zo'n... Uh, afstandsbinding staat die kraai gewoon te ritselen. Tijdens die berichten heb ik ook maar even beurt opgezet van Alfred ook om het maar even spannender te maken. Er staat er nu muziek in. Het komt uit Haarlem, er komt veel goede muziek vandaan. Dit is Denise en